Kom, Johannes. We moeten helemaal aan het eind van de lange gang naar binnen. De geur van kleren en eten herinnerde hem aan alles wat somber was. In de kamer waren mensen. Johannes lette op het vloerkleed met wanstaltige bloemen in schreevende kleuren. Het gesprek verstomde. Is dat nu het jongetje? Nu, Robinetta. Je hebt er wel een aardig vrijertje. En jij wilde kennis maken met het boek der boeken? Het verbaast me dat je vader, die toch een is mannetje, dat niet gegeven heeft Ik ken mijn vader niet, Die is ver weg Ach, Het is een vondeling, lieve Nou ja, dat doet er ook niet toe Kijk vriendje, lees hier veel in en het zal jou op je leven sparen. Maar Johannes had het al herkend, dat was het mensenboek, dat was niet goed Dat is niet het boek waarin staat waarom alles is zoals het is Anders zou hij vrede zijn. Dat is het nou mogelijk? Waar heeft die jongen het vandaan? Wat een schandelijke invloed. Dat is wel zeer verkeerde boeken. Waar was het muisje dat hem zo trouw waarschuwde op school? Johannes riep dat hij had gesproken met bloemen en dieren, dat hij de geheimen kende van veeën en kabouters en dat hij wist hoe vreselijk mensen zijn. Oh, wat een taal, kostelijk. Het is een vermakkelijk, kereltje. Zeg, jongen, als jij anders ze zo goed gelezen hebt, zou je meer eerbied moeten hebben voor God en zijn woord, net als hij. Waar was het muisje om Johannes te waarschuwen? Te laat. Toen ging alles verkeerd. God, ik heb geen eerbied voor God. God is een grote petroleumland waardoor duizenden verdwalen en te vliegen. Ah. Het werd doodstil. De gezichten vertrokken. Kille afkeuring richtte zich van alle kanten op Johannes. De zwarte meneer pakte hem pijnlijk bij de arm. Zulke blasfemie dood ik niet. Verdwijn! ik kom nooit meer onder mijn ogen. Begrepen? En waag het niet ook nog één woord met mijn dochter te wisselen. Ik breng dit schooiertje wel even naar buiten. Robinette, voorlopig blijf jij binnenhuis. Wat een onverkrikkelijke affaire. Johannes. Johannes. Ga je naar de duinen? Wist dit? Waar zit je? In de hulstboom, halverwege. Ik kom naar je toe. Zo, he, he. heb je, heb je het gemerkt? Ze zijn allemaal bang voor je, de dieren. En roodborstje is weggevlogen. Laat me met rust. Het is allemaal jouw schuld. Je had er ook niet over moeten spreken met mensen. Ik haat ze. Nee hoor, je houdt van ze. Anders had het je niks kunnen schelen. Ik moet ze het sleuteltje laten zien. Heeft geen zin, ze geloven je toch niet. Maar mijn sleuteltje, weet jij waar de rozenstruik is? Oh ja, bij de vijver. Als je bukt, ga ik op je schouwer zitten. Zo, het is wel een eind weg. Maar als we flink doorlopen, zijn we er voor de avond. Toen ze bij de duinen aankwamen, herkende Johannes het konijnenhol. Te vergeefs zocht hij naar het rozenstruikje. Waar is ze gebleven, wist ik? Het rozenstruikje. Jij hebt het sleuteltje verborgen, ik niet. Heb je mij ook al bedrogen? Dat heb je nou altijd met mensen. Maar ik ben niet zo als de mensen. Toch heb je me bedrogen. Ik ga. Laat wist ik maar gaan. Door hem zul je niet geholpen worden. Kijk, daar zijn de twee witte vlinders weer. Ze komen hier naartoe. Wellicht brengen ze je weer dichterbij. Windekind. Windekind? Wat is dat? Een vleermuis? De donkere schaduw gaat recht op de vlinders af. Bedek je gezicht. Sluit je ogen. Nu is alles verloren. <lacht> Wel, vriendje, ben je iets kwijt? Wil je het terug hebben? Kijk eens in mijn hand. Nu kan je ze krijgen. Ze zijn bijna dood. <laughs> u was het. Nu zijn hun vleugels beschadigd en gaan ze zeker dood. Waarom deed u dat? Wie bent u? Noem mij maar pluizer. Gewoon pluizer. Ik heb nog wel mooiere namen, maar die begrijp je toch niet. Ben je een mens? Allemachtig, wat dom. Ik heb een hoofd en wat voor een hoofd? Groter dan het jouwe. Armen en benen, en dan vraagt die sukkel van een Johannes nog of ik een mens ben. Hoe ken je mijn naam? Simpel toch. Ik weet nog veel meer. Waar je vandaan komt, wat je hier doet. Ik weet bijna alles. Weet je dan ook, uh... Nee, laat maar. Je bent een mens en dan kan je het niet weten. Van het sleuteltje? Ja, hoor. Wist ik, heeft het al aan zoveel mensen verklapt. Ah, het is een goed ventje, maar dom. Je mag het hem nooit zeggen, maar. Weet je wat het domst is van Wist ik? Hij bestaat niet. <laughs> hij zegt dat ik niet besta, maar dat ligt hij. Ik zal het je bewijzen. Au, mijn onder. Au, dat is er? Besta ik of niet? Au, op. Eerst zeg of ik besta. Ja of ja? Ja, au, niet geloof ik je. Zie je die wolken daar? Dat is de wolkenglot. Kan jij daarin vliegen? Onzin. Als je daar bent, is het grijs en mistig. En lijkt het moois weer een en verderop. Nu weet ik dat je een mens bent. En wat bent je zelf dan wel? Een elf? Verred het maar. Elfen kunnen niet verliefd worden. Maar ik wil geen mens zijn. Je bent verliefd. En dat zijn alleen mensen. Aan wie denk je? Een robinetta. Naar wie verlang je? Een robinetta. Zonder wie kan je niet leven? Robinetta. Zie je? Maak jezelf niet wijs. Elfen worden niet verliefd op mensenkinderen. Maar kind hield van mij. Dom, dom, dom, dom. Die bestaat helemaal niet. Minder nog dan wist ik. Dat heb je gedroomd, sukkel. Nu droom je niet. Au, je doet me pijn. Johannes was zo moe. Vleermuizen vlogen nu dicht langs zijn hoofd. Ik niet meer naar huis. Naar zijn vader. Wat wil je daar doen? Die vader van je zou je wel vriendelijk ontvangen nadat je zo lang bent weggebleven. Wat maakt het uit? Heb je die vader soms zelf uitgezocht? Denk je dat er geen knappere, betere vaders zijn? Je hebt hem ingeruild voor Windekind, die niet bestaat. <laughs> Johannes was moe. Zo moe. En die Robinetta heeft je ook beetgenomen. Zag je niet hoe ze in de hoek bleef zitten toen je werd uitgelachen? He? Ze heeft met je gespeeld als met een meikever aan een touwtje. En van dat boekje wist ze helemaal niks. Maar ik wel. Ik weet bijna alles, snap je? Als je bij me blijft. Help ik je zoeken. Johannes begon pluis op te geloven. Goed. Een poosje zal ik je laten slapen. Hoewel een mens eigenlijk altijd moet denken... ...nog voor Johannes echt wakker was, besefte hij dat hij niet meer op de duin lag. Geluiden van buiten drongen zijn bewustzijn binnen. Geluiden van een stad waar duizenden mensen ademhalen en werken. Hé, hey. hé, hey. slaapkop. Dromen is tom. om. Hé, hey. een mens moet werken en zoeken. Ja, als ze dat nu lang genoeg gedaan hebben, dan komen ze heim tegen. is dat... Oh, een kennis. Nou, en als Hein vraagt, zoek je mij? Dan zeggen de meesten, ja, jou bedoel ik niet. Maar uiteindelijk moeten ze zich wel tevreden stellen met Hein. Gaat het altijd zo? Oh, zo gaat het al een hele tijd. Ah, daar zal hij zijn. Kijk niet zo benauwd, hij is een vriend van me. Dag, pluizen. Dag, kleine Johannes. Ga zitten, ga zitten. Hoe gaat het? Er zijn nog steeds meer die het voortijdig opgeven. Hier niet, Hein? Hij daar heeft gehoord van een zeker boekje. waarin staat waarom alles is zoals het is. En ik help hem zoeken. Dat is goed, zoek maar vlijtig. Ja, jongen, ik zie het er niet zo innemend uit. Er wordt veel kwaad over mij gesproken. Toch meen ik het niet kwaad. Lang was het stil in het kamertje. Het was duidelijk: Hein was de dood. Hij keek uit over de daken van de gonzende stad. Pluizel grinnikte in zichzelf. Toen verzamelde Johannes alle moed bij elkaar. Zult u mij nu meenemen? Hoe bedoel je? Nee. Jij moet opgroeien en een goed mens worden. Ik wil niet worden zoals al die anderen. Kom, kom, daar is niets aan te doen. Pluizel zal het je leren. Naar wie ga je Johannes brengen? Ik had gedacht bij dokter Seifer, een oud leerling van me. Dat is een uitstekend voorbeeld van een mens. Bijna volmaakt in zijn soort. Dan zie ik Robinetta terug. Wie is Robinetta? Oh, hij is verliefd geweest toen hij dacht dat hij een elf was. Wie zoekt wat jij zoekt, moet al het andere vergeten. Bij dokter Cijfer ben je in goede handen. Maar kom, ik verpraat al mijn tijd. We zullen elkaar nog weer zien. Wees niet bang. Ik ben niet bang voor u. Toe, neem me mee, goede dood. Nee, ik stel die vraag maar eenmaal en dan is het op tijd. Dag Pluizer, ik zie je nog wel. Dat was nou mijn goede vriend Hein. Wat vond je van hem? Nou ja, hij is nu helemaal niet mooi. Maar hij kan ook heel vrolijk zijn als hij plezier heeft in zijn werk. Meestal verveelt het hem. Ja, het is ook zo saai. Wie zegt hem naar wie hij toe moet? Hij neemt gewoon wie die krijgen kan, sukkel. Later heeft Johannes anders gezien, maar nu geloofde die pluizer. Ze gingen naar buiten. Overal liepen mensen als mieren heen en weer. Telkens wanneer Johannes omkeek, dacht hij de schaduw van hen te zien. Maar niemand scheen de dood op te merken. Ze kwamen in een stille buurt. Pluizer bleef staan voor een somber huis met grauwe ramen. Binnen was het stil. Er hing een scherpe geur met een dompige kelderlucht als ondertoon. In een kamer vol wonderlijke werktuigen zat een man. Flessen met fraaie kleurstoffen stonden op de planken. Verder waren de wanden bedekt met boeken. Honderden boeken. Wist ik. Wist ik. Goedemorgen, dokter. Op een plankje lag iets wits en wolligs. Wist ik. Wist ik. Maar, dat is het konijntje. Pluizer, dat is het konijntje van de tuin. Wie heeft het vastgebonden? Je keelbloed. Je bent doodsbang. Pluizer, help dan toch. Die touwtjes triemen zijn pootjes. Zie je dan niet hoe doodsbang het konijntje is? Ah. Wat hebben we afgesproken? Zoeken zouden we toch? Als je een kind wil blijven, laat ik je gaan. Dan zoek je maar alleen. Beste jongen, ik zie dat je nog wat teerhartig bent. De eerste keer is het naar om zoiets te zien, dat is waar. Ik doe het ook niet graag. Maar aangezien het heel van de mensheid de wetenschap is... ...gaat dat boven het belang van koningen. Zie je nou? De wetenschapsmens staat hoger dan alle anderen... Maar hij moet de gevoeligheden die gewone mensen kennen laten varen voor dat ene grote. Wil je zo iemand worden? Is dat je roeping? Johannes dacht aan de meikever die ook niet precies wist wat roeping was. Ik zoek het boekje, waar wist ik het over had. Wist ik? Hij zoekt naar het wezen van de dingen. De hoogste wijsheid, dan moet je sterk zijn. Ik kan je helpen, maar bedenk, alles of niets. Ja, dokter Schijfer. Vooruit dan, jongen. Strik die touwtjes weer stevig vast. We zullen dan vervolgens gaan zien hoe... Nadat Pluizen beloofd had spoedig met Johannes terug te keren, zwierf ze die hele dag door de stad. Hij toonde het liefst de arme buurten waar magere vrouwen even magere kinderen aan de borst hielden. Oude mensen zaten in de deuropeningen en keken uit op morsige straten. De kilte en somberheid wikkelde zich als een zware deken om Johannes ziel. Toen het avond werd, zou pluizer hem iets vrolijks laten zien. Als je op je tenen staat, kun je door de ramen kijken. Zie je de spiegels? Het kristal? Ze dansen. Ze zijn gelukkig. Ja, dat lijkt maar zo. Achter dat lachen zit haat. Jaloezie. Angst voor de ouderdom. Je moet beter kijken. Vermaken jullie je? Oh, daar hebben we hem. Wie ga je kiezen? En wanneer? Dat is mijn zaak. Ik geef de mensen zo nu en dan een voorteken. Kijk. Ik wijs naar die oude vrouw. Zie je hoe dat hand even naar de keel grijpt? En nu wijs ik naar dat jonge meisje. Het stopt. Even trekt een rimpel over de voorhoofd. Nu is het moment voorbij en is ze het zelf alweer vergeten. Zeg Hein. ik wilde Johannes dit gezelschap nog één keer laten zien, als je begrijpt wat ik bedoel. Vanavond? Ik kan niet mee. Er is te veel te doen. Maar je kunt gaan. Wat nu is, is al geweest. Wat komen zal, is er reeds. Tijd is een rekbaar begrip, nietwaar, Pluizer? Ze liepen. Een torenklok galmde over de slapende stad. Hoor je hoe blij ze klinkt? Er is iemand dood. Eens zingen ze voor iets wits in een stil bed. Daar ligt dan wat eens de kleine Johannes is geweest. Luister. Luister. Johannes had het gevoel dat hij droomde. Met Pluizer zweefde die weg van de stad... Dormeloos diep. Zeg nooit dat ik niet kan wat Windekind wel kan. Het gras is weer hoog boven je hoofd. Praten we weer met dieren, We zullen zien, we zullen zien. Help me even die steen omgooien, dan kunnen we misschien naar binnen. Arme Johannes. Pluizer verjoeg een worm uit zijn gang. Voorgelicht door een oorworm die een stuk vermond hout tussen zijn scharen klemde gingen ze door eindeloze tunnels. Eindelijk werd de weg breder. De zandkorrels waren hier zwart en vochtig. Voor hen verrees een wand. Hier is jullie doel, geloof ik. Maar daarachter kom je niet. Wat is het, pluizer? Geduld. Zie je niet een vers gat? Het hout is te nieuw. Wacht eens, jullie hebben geluk. Daar kruipt een jonge vorm naar binnen. Vlug erachteraan. Het is even heel nauw. Maar dan zou je wat beleven. Pluizer, ik ben er. Wat is het hier hoog? Maar de stankpluizer is verschrikkelijk. Klim over die witte berg. Oorworm, wacht even op het voorhoofd. Laat het licht goed schijnen over het gelaat. Herken je het, Johannes? Voor hem lagen twee diepe kuilen. Het blauwe licht scheen over de dunne neus en de lippen. In dode grijns geopend. Het is het mooie meisje van het feest. Maar nu niet meer zo mooi. Hm? <laughs> oh, kijk. Die brutale worm glipt haar mond binnen. <laughs> maar hoe kan het? Nog pas geleden. Tussen toen en nu verstreken vijftig jaar, Johannes. Wat eenmaal was, zal altijd zijn... Wat worden zal, is al geweest. Je kunt het niet denken. Je moet geloven. Dit is anders dan Windekind. Beter dan Windekind. Dit is waar. Waar, waar. Zeg, ik heb niet de tijd van de wereld om jullie te assisteren. De bange tocht werd voortgezet. Niet terug, maar verder. Langs nieuwe, sombere wegen. Hier is een oude. Die is er al heel lang. Het was minder verschrikkelijk. Johannes zag een verwarde massa beenderen met honderden insecten die zwijgend bezig waren. Bij het verschijnen van het licht schoten ze verschrikt weg in diepere holen. Bij elke nieuwe ontmoeting gaf Pluizer uitleg. Hier ligt een kind. Die is pas oud geworden na zijn dood. Deze heeft een gaatje in zijn voorhoofd. Die heeft een handje geholpen. Waarom niet gewacht, makker, hè? Hein, was je toch eens komen halen? <laughs> Here, ik keer weer om. Zoals ik al zei, ik heb lang genoeg mijn diensten bewezen. Nog één. Nog één, dan is het klaar. Nog één. Nog één, dan hou ik ermee op. Weer verder ging de tocht. Het bestaat alles wat je ziet, zei Pluizen. Eén ding is niet waar. En dat ben jij zelf. <laughs> nou, jullie kunnen maar wat. De gang loopt dood. Ik ga niet verder. Het hout is te nieuw. Bekijk het. Ik ga terug. Met zijn haakvingers maakte pluizer een gat in het nieuwe hout. Hij nam het licht dat de oorworm had laten liggen. Hier. Hier is het hoofdeinde. Nou, vooruit, Johanna, schiet op. Wat sta je nou naar die vingers? Hier moet je komen. Hij herkende de vingers. De nagels, die nu blauw waren... En daar, dat bruine vlekje aan de wijsvinger. Dat zijn mijn handen. Hier moet je komen. Herken je hem, Johannes? Herken je hem? Herken je hem? Herken je hem? Herken je hem? Diep zonk Johannes weg tot waar geen dromen zijn. Toen hij uit de duisternis herrees, langs liefelijke dromen, en zijn ogen opende in het grauwe ochtendlicht... Gleed al wat liefelijk was van hem af... ...als dauwdruppels van een bloem. Snel sloot hij de ogen... ...maar de herinnering aan de gruwelijke nacht... ...drong zich aan hem op. Schiet op, Luilak. Dokter Cijfer, wacht. Is het waar wat we in de aarde hebben gezien vannacht? Zulke dingen kunnen toch niet gebeuren. Wat ben je toch dom? Nu zeg je het zelf. En als je straks oplet op straat... ...herken je ze zeker van vannacht. Hoe meer je me laat zien... Hoe minder ik de dingen begrijp. Daarom moet je ook naar dokter Cijfers, stomkop. Ja, dat zal dan wel moeten. Wat ik zoek, heb ik nog niet echt gevonden. Ik zal je zo ver brengen als mijzelf. En dan komen we er samen wel. Eerst gaan we... De gewassen ontleden. Trek de bloemblaadjes zorgvuldig één voor één uit dit madeliefje. Dan zien we duidelijk de meeldraden. De tijd verstreek. Pluizer verliet Johannes nooit. Ik leer, ik studeer, ik voel, ik voel, voel dat ik ouder, ouder word. Hoe, hoe lang, lang ben, ben ik al bij je, Pluizer? pluizer? Een, Een paar, paar maanden? maanden? Twee, Twee jaar? jaar? Nu weet ik hoe fijn bloemen zijn gebouwd. Hoe de insecten onwetend helpen in het vormen van de vruchten. Alles lijkt te werken naar een groot plan. Dat is prachtig. De cijfers maken dat mooie dood. Ach, Johannes, hou nou toch op met dat gekwezel over die mooie natuur... en de wonderen van de plannenmaker. Kijk naar de mensen. Huh? Wat moeten ze dus nu allemaal doen om de onvolmaaktheid van de plannenmaker glad te strijken? Een bril, paraplu, een huis om zich te beschermen. Huh? Mooie plannenmaker. En vroeg of laat eindigt ieder in zo'n zwarte kist, weet je nog? <laughs> in het begin droomde Johannes nog van Robinetta en van Windekind. Maar ook de liefde werd ontleed door dokter Cijfer. En Johannes voelde zich daarna beschaamd en sprak er niet meer over. Het was een mistige morgen. De natte sneeuw kleefde in gore randen aan de stoepen. Pluizer en Johannes liepen zoals gewoonlijk naar het huis van dokter Cijfer. Kijk, schoolmeisjes. Ze leren net als jij, Johannes. Oh. Nou, dat klinkt enthousiast. Oh. Hé, hey, zie je hoe die ene meid aanstaart? Oh. Die daar, met dat zwarte bondmanteltje. Ze kijkt naar je. Oh, ik ken haar, geloof ik. Klopt. Ze heet Maria. Sommigen noemen haar Robinetta. Nee, ze lijkt niet op Windekind. Het is een gewoon meisje. <laughs> hoe kan ze niet lijken op niemand? Ze is gewoon wie ze is. Je hebt naar haar verlangd. Zal ik je bij haar brengen? Nee, ik wil haar niet zien. Eens was Johannes opgelucht dat hij haar niet in de zwarte aarde had gevonden. En nu wenste hij dat ze maar dood was. Haastig liep hij door en keek niet meer om. Het klare warme zonlicht van de eerste lentemorgen stroomde over de stad. Naarmate de lente zich sterker toonde, groeide Johannes' verlangen. Kon hij het nog maar eens terugzien? Zijn huis, zijn tuin, de duinen. Presto. Toen merkte Johannes dat hij zijn vader meer had liefgehad dan al het andere. Zeg me maar dan tenminste hoe het met mijn vader is. Is hij boos dat ik zo lang ben weggebleven? Al oh, wist je dat nu? Wat zou het je helpen? De dagen vergingen, werden langer en warm. Maar Johannes stierf niet. Zijn smart moest hij dragen. Laat ons vanmorgen een zieke bezoeken. Alweer? We zijn al zo vaak mee geweest. Het is onbeleefd een uitnodiging zonder reden af te slaan. Bovendien weet je niet wat je afslaat. Ja, je zult verrast zijn van dit bezoek. Juist, ja. Uh, we nemen voor dit bezoek de trein. Dat is toch aardig. Het land lag daar prachtig. De lucht trilde boven de velden. Ik ken je dat, Johannes? De, de naderende kust, geestgronden. Dan duinen, dan strand en dan de zee. Dannenbossen groeien dikwijls op schrale grond, zoals je ziet. We moeten nog een eind te voet. Adem dan diep in door de neus en uit door de mond. Dat zuivert de lolle. Als we onze bestemming bereikt hebben, zal ik niet meer met je spreken, Johannes. Dat is dan niet meer aan de orde. Naar wie gaan we dit keer, dokter Seijver? Zie je niet dat je geen vragen moet stellen? Daar was het donkergroene mos, de geur van berkenspruiten en dennenaalden. Dit ken ik. Dit is vlak bij vaders huis. Wie is die man die achter ons loopt? Je kunt beter vooruit kijken, Johannes. Herken je die kastanjeboom? Het is mijn vaders huis. De deur ging open. De geur van zijn eigen huis. Waarom sprong Presto hem niet tegemoet? Daar was de gang. De deuren. Alles zo vertrouwd en zo verloren... De scheiding tussen hem en zijn kindertijd was onherroepelijk. Waar was vader? Dag, Johannes. Ik moet hier ook naar binnen. U liep achter ons, is het niet? Nu herken ik u. Is dokter Cijfer niet voldoende? Nee. Jij kent de weg toch naar de kamer van je vader? Vader? Waar is vader? Kom, Johannes. Ga ons voor naar de slaapkamer van je vader. Jij weet de weg. De trap op, de derde treden kraakt. Waar de deur open staat, is het kamertje met de bloemen. Dat was mijn kamer. Vreemd, de klok staat stil. Dit hier is mijn vaders kamer. Wat is het stil overal? Komt dat door u? In het bed met de witte lakens lag vader. Het benige gezicht was faal en regelmatig klonk een zacht gekreun. De dood zette zich aan het hoofdeind. Dag, vader. Dokter Cijfer duwde Johannes opzij om te kijken wat er gedaan moest worden. Even opende de zieke man de ogen. Zijn handen fladderden als twee vermoeide vlinders over het laken. En lagen toen weer stil, als waren ze al dood. Buiten is de zon... En binnen sterft mijn vader en kijkt de dood naar de klok. Waarom ben je zo bedroefd? Nu heb ik je toch gebracht waar je wilde wezen, Johannes? Pluizer, ga weg. danst de zomer, dat vind je toch zo fijn? Stop, Pluizer. Wat maakt het uit of het je vader is? Het is een mens die sterft, dat is toch een gewone zaak? Pluizer! De dood wende zijn gezicht van de klok naar het diep weggezonken hoofd. Nu houdt het op. Ziezo. Dit verhaaltje is uit. Nu kun je gaan zien, pluizer, wat het geweest is. Ik laat het verder aan jou over. Johannes knipperde met zijn ogen. Door de mist van tranen verdween dokter Cijfer. Daar stond pluizer. Een mes flitste in zijn hand. Hij naderde het bed waarop de dode lag. Zo dikwijls had Johannes in stil afgrijzen die handelingen gade geslagen... Nu was het of een lange verdoving hem losliet. Nee, ik verbied je het mes te gebruiken. Wat betekent dit? Wil je me tegenspreken? Dit sta ik niet toe, pluizen. <truimert> nee. Nu zul je verliezen, pluizen. Ik ben sterker dan jij. <truimert> Johannes' spieren ontspanden zich. Zijn gesloten vuisten openden. Ze waren leeg. Goed gedaan. Hij is weg. Niemand meer. Alleen u. Komt hij terug? Nooit. Wie hem eenmaal aandurft, die ziet hem nooit weer. Vader, je stem zal ik nooit meer horen. Ik zal nooit meer met je wandelen door de tuin. Tien passen achter je terwijl jij letters in het zand schrijft. Mijn stappen zouden nu even groot zijn als de jouwe. En windekind, zal ik die nu weer zien... Ik alleen kan je bij Winderkind brengen. Door mij kan je het boekje vinden. Goede dood, neem het dan mee. Ik wil niets anders. Jij houdt van de mensen. Al wist je dat eerst niet. Je moet een goed mens worden. Dat is een schone zaak. Maar ik wil niet. Je kunt niet anders. Vader, ben ik dan nu volwassen... Ik voel me niet zo. Zal ik ooit... Ik wilde je van de kleine Johannes vertellen. Dat sprookje is bijna klaar. Afscheid nemen van het kind dat hij was. Nog eenmaal zag Johannes windekind. Samen met de dood. Ze stonden in een kristallen vaartuig aan de rand van de zee. Hij wist dat ze zouden gaan naar de wolkengrot over de rode baan die de ondergaande zon vleide over de zee. Voor altijd. Johannes, kom. Johannes. In de hand van Windekind glinsterde een klein gouden voorwerp. Maar over de grauwe zee die buiten de zonnebaan zich ver uitstrekte... Verscheen een zwarte figuur, een mens. Johannes wendde zich af en legde zijn jonge hand in die van de oudere. Samen met zijn begeleider, zijn volwassenheid, liep hij de weg naar de stad waar de mensheid is. Misschien vertel ik je eens verder van de kleine Johannes. Maar dan zal het nog minder lijken op een sprookje. U hebt geluisterd naar De Kleine Johannes van Frederik van Eden. Rolverdeling, Celia Nufair als verteller. Hans de Lind van Wijngaarden en Jasper Krabé, De Kleine Johannes. Trudy Labij, Windekind en Robinetta. Sakko van der Maden, meester, Pistik en dokter Cijfer. Luc van der Lagemaat als vader, Oberon... En dood. Jim Berghout, pluizer. Jan Wechter, tuinman. Trudy libo tuinmansvrouw. En de stemmen van dieren en kachels waren van Angelique de Boer, Trudy Libosan en Jan Wechter. Technische realisatie: Hans-Rikker de Koe en Gijs van den Heuvel. Bewerking en regie: Sylvia Liefrink.